De rechterlijke macht is woedend over het decreet van de president... dat het rechters onder meer onmogelijk maakt... Morsi's besluiten aan te vechten. In Cairo liepen protesten tegen het decreet uit... op botsingen met de oproerpolitie. Het weer, in het noorden nog een paar buien. Overdag is het overwegend bewolkt in zijn periode met regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne, Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij Echte Janne de Radio van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je hopelijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan En je kunt straks, als de telefoon tenminste werkt... Bellen met 0800-121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... de Arabische Lente heeft last van een winterdepressie. Een herfstdepressie. Dat kan je wel zeggen, Ja, Maar nu eerst gaan wij verder met onze, onze gast uh, ja, Sofie het Ik durf haast geen intro meer voor te lezen. Zullen we gewoon maar doorgaan waar we gebleven waren bij het <laughs> Europese leger? Laten we beginnen met het Europese leger. Ja. Maar, maar, maar uh, dan uh, beginnen we natuurlijk uh, met de Europese grensbewaking. Oh ja, dat is leuk. Nou, dat gaan we doen. En dat betekent het einde aan de nazistaat, zoals uh, meneer Baudet nou, nee, dat heeft geschreven. De, de, de nazistaat is toch wel meer dan dat. Bovendien, de binnengrenzen hebben we al lang geleden opgeheven. Dus daar is niks nieuws. En er is gezegd, als je de, de binnengrenzen... Uh, opheft, dan moet je dus zorgen... dat zijn de afspraken die we ook in Schengen hebben gemaakt... dan moet je zorgen dat die buitengrenzen... Uh, goed bewaakt worden. Nou, Hoe zorg je nou dat je dat goed doet? Door dat gezamenlijk te doen, volgens... He, de, de, dezelfde criteria, dezelfde standaarden... daar goede afspraken over te maken. Dus zo revolutionair zo is dat niet. Eén asielbeleid, krijg je dan ook... Uh, ja, want ja, dat kan ook niet anders al, als je één grens hebt. Daar is al heel lang geleden toe besloten. We hebben ook een heleboel afspraken... en regelingen voor gemeenschappelijk asiel... en immigratiebeleid, waarbij de lidstaten nog steeds zelf de ruimte hebben om te zeggen van... Hè, hoeveel mensen komen er binnen en op wat voor voorwaarden. Maar we hebben over, over de procedures bijvoorbeeld... Hè, van hoe, hoe behandel je uh, een, een asielverzoek? Uh, hoe lang mogen mensen bijvoorbeeld vastgehouden worden? Hoe lang uh, mogen ze uh, wachten? Wat voor rechten hebben ze? Daar hebben we gewoon afspraken over gemaakt. En, en uh, komt het ook op een gegeven moment zover dat het gewoon één Europese wetgeving is? Dus dat iedereen zijn eigen... Ja, wetjes gewoon is moet schrappen, omdat het gewoon één wetgeving wordt. Nou, op sommige terreinen is dat zo, op andere terreinen natuurlijk niet. Maar goed, het is, terreinen... wel lekker, het is wel lekker als dat overal homogeen is. Nou, dat, dat, dat hangt een beetje van het onderwerp af. Hè. We zijn bijvoorbeeld op dit moment bezig met een uh, wet uh, bescherming persoonsgegevens... zeg maar de privacywet. Op dit moment is er een Europese wet, maar die, dat is een richtlijn... dus die moet in elke lidstaat worden omgezet in nationale wetgeving. Dus je krijgt een soort lappe deken van 27 verschillende wetten. Nu hebben we gezegd, hè, want die wet is al uit 1945... 95. Nou, toen was er nog nauwelijks internet. De wereld is nu anders. We willen een nieuwe wet. Nu krijgen we één wet die in heel Europa gaat gelden. Uh, en daar zijn bedrijven heel blij mee. Maar dat is de vernieuwde gebruikers... acta, is dat? Nee, dat is niet de vernieuwde acta. Nee, acta, die, dat hebben we uh, afgewezen. Uh, nee, dit gaat over bescherming persoonsgegevens. Um, en als je, maar als je dus één regeling hebt, dan weten bedrijven waar ze zich aan moeten houden. Maar als burger heb je daar ook veel meer aan. Um, omdat je dan precies weet, de regels die hier in Nederland gelden... gelden ook in Hongarije, in Spanje, in Duitsland, in Zweden. Uh, overal precies hetzelfde, dat is wel zo helder. Dat ja, zijn uh, dus, ja, typisch van die onderwerpen waarvan je, je kunt voorstellen... Dat, dat, dat, dat de cultuurverschillen toch een flinke rol spelen. Dat het, wat in één land prima is qua privacybescherming. Of, of gedogen, ja. Nee, maar kijk ja. mensen, de, juist in de tijden van internet... zijn gegevens natuurlijk zo'n beetje overal. En moet je dus zorgen dat je ook voor dat hele Europese uh, grondgebied... dezelfde heldere regels hebt. Want uh, nou, hier jouw in Nederland uh, gaan we, vroeger... luisteren we iedereen af zo ongeveer. Nederland is uh, wat dat betreft zeker niet het braafste jongetje... Nee, Nee, dat dat ik zeg, maar het zal nog van een andere. He, wat u noemd, leuk zijn. Die, wat je we hebben verpast. natuurlijk aan de ene kant hebben we uh, privacybescherming als het gaat om, ik noem maar wat de, de Facebooks en de Google's van deze wereld. Maar die regels zijn natuurlijk ook heel belangrijk om te zorgen dat politie en justitie over de grenzen heen samen kunnen werken. He, we hebben wel een aantal, uh, tamelijk, schokkende voorbeelden gezien hoe criminelen. Uh, Zo'n zo Robert M. die een uh, veroordeling ja, aan zijn boek had in Litouwen... in Duitsland woonden. En dan hier. Dat, dat mag niet gebeuren. Politie en justitie moeten gegevens kunnen uitwisselen. Maar dan moeten er wel goede afspraken zijn... over hoe je daar dan mee omgaat. Wat ze wel en niet mogen doen. Hoe ze die gegevens moeten beschermen. Enzovoort, enzovoort. Dus uh, die gegevensbescherming is niet een obstakel voor veiligheid. is een voorwaarde voor meer veiligheid. Uh, er komt, uh, Europa komt op een gegeven moment uh, met een vrouwenquotum. En uh, moest u daar ook een beetje om lachen... <s> nee, ik heb er niet op gelachen. Overigens komt het er niet, het kwotum. Uh, nee, maar ze komen ermee. Ze komen er überhaupt niet. Nee, het is zeer uh, omstreden. Maar het heeft, wat het in ieder geval bereikt heeft, is dat er heel veel uh, discussie over is. Ja. En, ja, feit is natuurlijk wel dat er. Uh, als je kijkt naar de cijfers. Hè, we, we zitten nu al, het is het? 40 jaar na de Tweede Emancipatiegolf, zoals dat heet, in de jaren 70. En de cijfers zijn nog steeds bedroevend van alle uh, beursgenoteerde bedrijven in Europa is maar 3% van de van de chefs hè, van de de de, de, de CEOs, CEOs ja. is vrouw 3%. Maar dat kan je ja. toch niet opleggen met een quotum. Hm? Het nou, is in, toch de bedoeling dat we de beste landen, mensen op de beste plekken krijgen? Uh, ja, nou, of ik, mensen die willen? Uh, nou ja, maar als het, als het zo... Ik denk niet dat die 97% mannen daar alleen maar zitten... omdat ze zo briljant zijn. Uh, nee, maar anders. straks krijg je vrouwen die nou, daar zitten... omdat ze nou, nou eenmaal vrouw zijn. Ik denk dat die 97% mannen daar nee, maar, wel tegen zitten... omdat ze briljant maar zijn. zijn. Het, ja? maar, maar straks krijgen we de vrouwen <laughs> met de enige reden... omdat ze vrouw zijn. Dat is toch wel heel erg treurig, toch? Nee, hoor, ik ik zou je zeggen, als je een sterke vrouw bent en je wil carrière... En je krijgt op een gegeven moment een baantje omdat ze dat in Europa hebben bedacht. Om, en omdat je nou eenmaal een vrouwtje nee, bent. Maar nou, word je uh, toch dat wordt toch vreselijk? Dat is toch, uh, ja, dat zou ik U bent zelf zijn. een ambitieuze vrouw. Ja. En u, u, u heeft, u, u heeft u opgewerkt tot een prachtige baan in Europa? Het zou toch zijn als je die baan in Europa krijgt... omdat hij lang haar heeft. Ik, toch denk ik dat er, dat er wel meer zijn dan alleen maar die 3%. Er zijn er echt meer vrouwen die uh, een hoop in hun mars hebben. En als je kijkt naar een land als, uh, als Noorwegen bijvoorbeeld... waar ze, uh, ze zo'n quotum hebben ingesteld. Ook andere landen. Frankrijk heeft het recentelijk gedaan. Uh, het is echt niet zo dat daar ineens alleen maar, uh, zeg maar slechte kandidaten worden benoemd. Want je moet altijd nog gewoon aan de eisen voldoen voor een functie. Maar ja. ik vind bijvoorbeeld we hebben ook een discussie, en, en wat, gehad, we hebben ook een discussie gehad over over uh, uh, het bestuur van de Europese Centrale Bank. Dat bestaat uit 23 personen... Allemaal mannen. Het Europees Parlement heeft al anderhalf jaar geleden gezegd: van nou jongens, als de volgende benoeming komt, zorg dan dat er in elk geval twee kandidaten zijn waar we uit kunnen kiezen. We hebben een aantal namen van uh, goede vrouwelijke kandidaten overgelegd. Ja, en dan wordt er uh, weer een man benoemd. De volgende benoemingsronde is in 2018. Uh, ja, ik vind dat als je, als je zegt 0% vrouwen, uh, terwijl we 500 miljoen Europeanen hebben, daar is toch echt nog wel een competente vrouw. Dat te kan vinden. zeker zijn, maar dat dat het ja. wordt vervelend als dat opgelegd gaat worden. En al helemaal uh, door Europa. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, het zou ook niet moeten. Eerlijk gezegd. Kijk, als liberaal ja. stuit me zoiets uh, ook tegen de borst. Maar ik heb tegen alle mensen gezegd... Uh, uh, een kwotum is, uh, is een onwenselijk middel. Maar niks doen is ook geen optie. Dus uh, ik denk dat, er, dat mensen nu moeten komen met goede ideeën... van hoe je de situatie dan wel kan verbeteren. Dus, dus uh, denkt u niet gewoon dat, dat uh, er een glazen plafond wordt gecreëerd door de vrouwen zelf? U denkt dat dat aan de mannen ligt? Nee, ik zeg niet dat dat aan de mannen ligt. Maar ik zeg wel dat er, dat er duidelijk eh, iets niet klopt. Want er zijn, eh, er zijn genoeg competente vrouwen. Er, er studeren op dit moment eh, 60% vrouwen, 40% mannen af van de universiteiten. Dus ze zijn er echt. Ze zitten ook in de bedrijven. Eh, maar eh, ook bij de overheid overigens. Maar je ziet dat die top... Eh, dat daar ergens toch... Nou, noem het een glazen plafond of noem het hoe je het wil. En kijk, ik, ja, vind ik vind het, ik ik vind ook, vind het ook, ook wel wat erg eigenaardig. Want je hebt gelijk. Het er, is 40 jaar geleden dat de Tweede feministische in de Golf... Weet ik weet nog goed wat ontzettend vervelende vrouwen waren dat. En daar is mijn jeugd. Ik heb echt een klote gehad door die, door die tweede feministische golf. Maar goed, uh, ja, ik zie dat je enorm onder gelegen nee, hebt. Het, het, het viel niet mee. Het is echt een, ik, Nou, Jan er in, heeft een, ik, er echt problemen mee. Ik ben mee. decennia lang vrouwensgruw geweest. Nee, maar in, ja. in ieder geval. Ja, hij wilde niks mee te maken. Helemaal als we hun kleren uitdeden. Nee, oh, he, nee, ik heb hem een beetje geholpen. Ja, ik ben er nu bijna overheen. Maar goed, dat doet niet de zaak. Het is meer zo. Ik kan me zo ontzettend niet voorstellen. Dat als je dan bij die 60% afstuderende vrouwen. die alles beter kunnen dan wij mannen. Want op de lagere scholen al gaan we al wij mannen. Bovendien worden we nog Slechter. alles alles loopt tegen en nog krijgen jullie niet voor elkaar om een baantje te krijgen Zwakke poppetjes zijn het jong ja sorry als je alles mee hebt je bent overal beter in en moet je dan nog positief gediscrimineerd worden om ergens te komen dan zou je toch kapot moeten gaan nou ja, kijk, je kan, je kan ook andersom zeggen. Uh, van waarom is het kennelijk zo? Waarom zijn er mechanismen. Uh, waardoor uh, vrouwen daar niet tussen komen? Want het is niet zo dat ze niet competent zijn. Er blijkt ook dat op het moment dat je een, een bepaalde. Uh, kritieke massa hebt, uh, dat ligt rond de 30%. Dan. Uh, dan wordt het een, een proces wat, wat. van zichzelf gaat. Maar er is. Uh, uh, je hebt. Kijk, teams die, die helemaal homogeen zijn... Die, die helemaal zijn opgebouwd of alleen maar uit mannen... of alleen maar uit vrouwen, of grotendeels in ieder geval... Uh, die functioneren lang niet zo goed als teams die veel diverser zijn. Dat hoeft helemaal niet alleen maar mannen of vrouwen te zijn. Dat kan ook verschillende leeftijdsgroepen... verschillende uh, culturele achtergronden, noem het allemaal. Maar teams die diverser zijn... Uh, hebben gewoon betere resultaten. Uh, als het om bedrijven gaat, verdienen ze gewoon simpelweg meer geld. Dus we doen onszelf als maatschappij ook tekort als we zeggen... we accepteren uh, dat er, dat er zo'n eenvormige leiding is... of het nou het gaat over ook bedrijven trouwens, of overheid. Het lijkt mij verschrikkelijk, hoor. Een, een, een, een werkring waar alleen maar mannen zitten. Maar goed, dat is eigenlijk. Nou, het nee, maar lijkt mij verschrikkelijk gaat... dat je in een werkring zit... Dat ik denk, die vrouwen die zitten hier alleen maar omdat ze in Europa... een kwotum hebben bedacht. Dat vind ik veel erger. Want dan kan ik ze namelijk niet serieus nemen. En daar heb ik dan een beetje problemen mee. Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook genoeg mannen. Er is ooit eens een keer uh, in, ik geloof in de jaren dertig een Amerikaanse feministe geweest. Die heeft gezegd, kijk, uh, echte gelijkheid is pas echt bereikt als incompetente vrouwen net zo snel carrière kunnen maken als incompetente mannen. Oh, dat, dat vond ik, dat vond ik ah, wel ik wel mooi. Goody, erg, goody. Even, ja. <laughs> ja, jullie zijn nog steeds keetjes, jullie meiden. Nou, Jan en ik zijn er gek op toch, Jan? Absoluut. Mevrouw in het veld, mag ik u hartelijk bedanken dat u er was. Want uh, ik vond het leuk. Ik uh, vond het heel gezellig. Uh, het is, en, en, en, en, en je wordt toch een beetje, beetje Europeaan joh? Ik zie het aan je. Nou, ik ben Europeaan, maar dat was ik al voordat ze met die ongeheim begonnen. Een wereldburger ben uh, je uh, Zo is het, <laughs> het maar net <laughs> hoor, jongen. Mevrouw een goede reisje. Want u moet nog op. nu naar uh, uh, Brussel Ja. Deze die de kracht passen, gaan we gewoon midden in de nacht naar Brussel om voor ons alles te regelen. Kijk, en zo kom je aan de top, meisjes. Ja, en zo? Ja, zo. precies. Daar dan heb je Lacht geen kwotum voor de auto. Gewoon <laughs> een auto en naar Brussel. Precies, auto en naar Brussel. Ah, rijden. We gaan nu even sporten. Ja, ja, Geheel -ge -ge -ge -ge -ge. volgens plan uh, vlogen Twente en PSV uit de Europa League. Het was een, een schande in de ogen van onze Leo en wij praten hier dan ook over in. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Triesem. Hele hele doen dag Hé, Lego doen dat! Hé, we doen dat! Je wil wil langer, hè? Ja, langer. dat! Eh, hele we dag. Lego Hé, we je dat! Hé, we bij dat! Hé, we evaluatiegesprekken. <laughs> Ja, ik, ik kan het ook niet meer aanhouden. Ok. Ja, dit moest, dit moest. Ik kan, ik kan gewoon echt naar de wc gaan, terwijl, jij het zo aankondigde. Leo? En, ja, maar goed. Ja? Vitesse wordt kampioen? Nee, pc. Nee, Vitesse wordt kampioen. Nee, Quentin. Ik... Nee, Vitesse. Quentin. Nee, nee, Vitesse. pc. Wie wordt de kampioen? Uh, nee, hey, hey, maar Ajax, hè? Ah, Ajax. ze hebben het lek boven, Ik rode uit en gewoon winnen. He? Nee, we gaan het niet over Ajax hebben. Oh, wat goed. goed! We gaan het niet over Ajax hebben. Uh, Leo? Oh, uh, oh. Ja? Ik wou toch even wel even terugkomen op mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn pleidoozer vorige week over dat uh, de ja. g <laughs> 22 en Europees voetbal en zich sparen, want de competitie is belangrijk. Ja. <laughs> ja, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, zo. Dat is eruit. ja, je had gelijk Leo, nou, zeg. maar het is toch wel triest, hè? Dat, dat dat PSV, dus zeg maar, we zetten ons C-team in die in de ja. Europa League en dan, dan ga je. En dan je het is zo met het, het is echt schandalig. Nee, kijk, dat we vandaag verliezen van Vitesse. Weet je, even serieus, dat maakt helemaal niet veel uit. Kijk, je moet gewoon allebei serieus nemen. dat doet Ajax ook. Die verliezen dan wel van Dortmund. En die moeten dan om half één spelen op zondag. Ja, en uh, nou ja, moeizaam. Het hoort allemaal bij. Je bent toch zijn? Dan speel je drie wedstrijden in de week. Als je topclub wil zijn, speel je drie wedstrijden in de week. Maar, maar, maar goed, Ajax speelde heel slecht, ja die zwijnen dus, die hadden toch een puntjes. Maar, maar Twente ja. die, die zwijnt ook eventjes tegen, tegen Zwolle. Ja, Zwolle, Zwolle, maar Zwolle is uh, uit, uit, uit veel beter dan thuis. Maar goed, uh, nee, ik, ik, ik, ik hoop voor Twente dat ze, dat ze nog redelijk ongevonden de winterstop halen. Maar nou, ik denk het niet. En niet te veel schade meer oplopen en dat ze dan in de winterstop eens even gaan nadenken over, over de het de een coach. en ander. De coach, Leo? Yes. Over Steve. Maar ja. Claire, nee. Wat vond je ja, van zijn uitleg? Als jij, als jij als trainer zegt, it was nothing, it was uh, no good, it was nothing, it was, uh, it was uh, terrible. Dan zou ik zeggen, step up. Dat wou ik zeggen, want uh, dat komt ja, er een beetje mee door. Wat gaat hij nou doen, denk jij Leo? Want die, die, Claire, die ziet ook zelf wel dat hij niet wegkomt met van, oh, het was wel kut vandaag eigenlijk. Ja, hij komt ook een weg. Ja. Hij komt er toch steeds in. Het stadion zit vol. En ze doen nog mee aan de titel. En uh, kijk, weet je wat het is? Het verhaal ja. is natuurlijk. Dat, dat McLaren is teruggehaald door Joop Munsterman. Ze hebben eerst met uh, Pek en Veren op een schandalige wijze buitengezet. gezet. Ja, belachelijk. Daarna is Steve McLaren weer teruggehaald. En ja, het eerste wat Steve McLaren deed was. Ze, uh, schandalig. Uh, uh, uh, trend te laten spelen uit bij. bij. Uh, bij uh, Dat was in het vorige Europese seizoen. En uh, ja, en, en daarna stond hij vijf keer gelijk. En moest hij. jaar via de playcompetitie hadden ze dan nog Europees voetbal. En, en dat, en dat, en dat we ze dan gewoon weer op het laatst. Hé, hey, maar Leo... En, en, ja, ja, nou ja, weet je, dus ja... De, maar ja, Joop Busseman heeft hem gehaald. En dat is de man die het bepaalt. En de man die betaalt betaald en die zegt, die gaat dit niet uh, mijn klei nou en daarom, zij, en, en daarom En zij, wordt, uh, zij ja. wij daar nog eens even nog een keer op terugkomen. Ja, want, want jij hebt wel hebt, uh, wat uh, in de melk botten, Ik battle, heb eigen verlang he? natuurlijk, want ik wil dat Twente kampioen wordt. En ja, nee, zeg, nou. nee en precies, nou, Maar dat nou, is het probleem, helemaal. want Twente wordt niet kampioen. Nee, Dit, dit gaat door. PC ja, ja, wordt ook goed. kampioen. Nou, Bc, wat mij ook is opgevallen, trouwens, uh, ja, is dat, wat? Vroeg iemand dat? dat Jij wil het wel weten, Leo. Ja, zeg maar. Nou ja, er is weer een trend die ik dan toch wel weer vroeg ontdek: dat steeds meer clubs gaan uh, uh, reageervoetbal spelen. Ja, en de Nederlandse. Nederlandse clubs zijn niet sterk genoeg om daar weer op te reageren. Dus yes. het defensieve voetbal gaat een beetje de overhand krijgen. Dat is eigenlijk veel vervelend. Dat is niet wat we moeten willen, Leo. Dat is niet wat we moeten willen. Je ziet de Roda vandaag. Komt er ook bijna mee weg. Als de trainer niet zo dom gewisseld had aan het eind. Dan hadden ze nog een punt gepakt, misschien nog wel gewonnen ook. Maar ja, je ziet, eh, uh, is alles het spelen, pakken puntjes. Wat is, reageer, reageer, voetbal. Voetbal. He, wat? wat is reageervoetbal! Wat voetbal, hè? Wat is reageervoetbal. Nou ja, dat je dus gewoon met 10 man achter de bal gaat en, en wacht op de dan een fout maakt en dan een snel uitkomt. Ah, dat heet Catenaccio. Ja, Catenaccio, ja. ja. ja maar dat het, het... Hij Ik ben degene die heel vroeg de trend ziet. Ja, zien. de trend, oud. En, spelen ze ja. al vijf eeuwen in Italië. En Leo heeft de trend gezien, reageervoetbal. Nee, dat zie ik ook bek en ik waarschuw dat dat in Nederland geen trend moet worden. Ik waarschuw dat tegen u. Hé jongens. Nou, goed. Ja. Nou ja, hey, uh, maar luister. Uh, en dan heb ik nog even de column gelezen van de heer Jaap Groot. de Groot. Uh, nou, en? Wie? Jaap de Groot, ja. die kruis. Uh -huh? nu niet, niet, niet, niet, niet, niet gewoon goed gaat. Nee, het gaat voortreffelijk goed. Want er is geen sprake geweest van een revolutie, maar van een evolutie. En dat is liefst rechts dat slachtoffers zijn gevallen. Ja, dat is wel maar echt goed natuurlijk, hè. Hey, he? maar, maar Leo. We ja, nu allemaal voetbalmannen aan de leiding. Dus het kan met Ajax alleen maar beter gaan. Het boek voor iedereen was gewoon slechter dan twee jaar geleden. Leo. Woont. Ja, ja. Uh, Ajax werd kapot gespeeld door Dortmund. En ja, uh, aan wie lag dat volgens Kruif? Oh ja. Dat weet ik weet niet. Weet jij dit? Nee, want de vorige keer dat Ajax verloor voor Real Madrid, geloof ik. Uh, lag ja. dat aan iedereen uh, binnen Ajax. En Cruijff ging dat veranderen. En dat ja. heeft hij nu gedaan. En nu hebben ze uh, nog meer op hun broek gekregen. En aan wie ligt dat dan nu? Ja, maar Langlaas, dat heb je dus niet goed begrepen. Gaat het dus om een moment momentopname? Wie dus midden in een situatie zit. waarin je dus dingen verandert. en waar je elke dag weer op situaties stuit. die dus anders zijn. Dus dat is dan. Oh, ja, nee, top. Ja, nou ja, precies. Uh, wie wordt de uh, kampioen? Twente. Nee, nee, dat is echt niet waar. PC. Twente nee, wordt kampioen. Nee, Twente wordt helemaal geen kampioen. Sorry. Oh ja, mag ik nog even... Hebben jullie dat incident gezien bij... Uh, dat, dat, is wel, dat is ook wel typerend... voor de heren scheidschappers... bij uh, uh, RKC Groningen... dat, dat die Michael de Leeuw even naar haar die ons hier rondloopt. Die loopt tegen Rob, die snijdt erop... En, en, en maakt daarna een, een beweging met zijn arm... en lijkt er inderdaad op alsof hij slaat. Hij krijgt een rode kaart... Maar als je het daarna in de herhaling ziet, dan zie je dat hij helemaal die Robby Snijder niet ziet. Schrikt dat hij met zijn kop tegen zijn kop aanloopt en daarna die beweging maakt. Niks van anders. Dus zou je zeggen, schrijf die dat het ook gezien heeft. Die had het zelf niet gezien, maar zijn assistent had het gezien. En die had de vlag gewoon gegooid. En dan zijn die schrijf en zegt de afloop, ja, dat kunnen de heren dan wel zeggen. En ik zie je ook nog dat het zo is. Maar ja, ik heb er woord geschreven dat het een slaande beweging is. Dus een rode kaart. En uh, daar blijf ik mee. Ja, wat wil je nou duidelijk maken? Dat scheidsrechters dus, hele rare, domme mensen zijn met een soort van eigen wijsheid... die werkelijk aan het ongelofelijk en het onbetamelijke grens... Nou, dat nee, wisten nee, we is al ook al 50 die, jaar. Die, die reclame van die paarse krokodil, dat is het, snap je? Ja. Dat en, is het. En dat is al... situatie, is het. Oh ja. ja, en dat is zeker een nieuwe trend. En heb je er ook al een term voor bedacht? <laughs> Reageer, scheidtelijke. Meneer Jonoos, <laughs> ja. ja. Meneer Roos, ik wil door jou best wel in de malen genomen worden, hoor. Oh, dat deed ik niet, hoor. Echt. vind je helemaal niet erg. Nee. Maar ik zou je zien, en het zou je programma te goede komen. Ja? als je je Duider. Ja? want die heb je al niet zoveel in dit programma. als je je Duider. Ja. wat serieuzer zou nemen. Oh nee, ja? maar ik neem je helemaal. En dan erg duidt hij gewoon niet meer. Dan duidt hij niet meer. Ja, ah. dan duidt hij ook geen. Duits duid meer in het zakje? De, dus nee. je, dus, je, dan je, dat maakt gewoon heel veilig. Je bedreigt. je, je dreigt nu met, met ontslagnamen? Nee, ik zeg gewoon. Veel nee, dan zeg je dat hij niet meer Duits gaat. hij... Echt waar. Dat duidelijk o, dat niet, o, dat niet o, meer. Ik weet niet wat Jan Heenskerk daarvan vindt. Jan, kan ik even twee spant uh, schrijven? Uh, uh, nee, nee, nee, nee, nee ja, ik ben het uh, volledig met je eens, Leo. Dankjewel Jan. Geen probleem. Ja, ah, uh, Leo Driessen, mag je, je hartelijk bedanken? Ja, me en ja, komt Simek nog? Ja, Cimec komt en ik zou je wat vertellen, het gaat niet over Noeike. Nee. Nee, ik nou, heb, ik heb ik het al gehoord, het gaat niet over Noeike. Nou, dan ga ik lekker slapen. Ja, je hebt gelijk ook. Het gaat niet over dan dat gaat verder niet interessant zijn. ja je hebt gelijk ook. Leo Dries, dankjewel en tot volgende week als je dan nog bij ons werkt. Ja. Oh, ik werk nu nog niet. Ah. Ja, ja, als duider e, toch? Hij graaft wel steeds diepe gat voor zichzelf, die roze. En hij is begonnen met een schop en daar is weer de shovel is hij bezig. Echt gewoon een, een gat en Gwent ken voor zichzelf te graven. echt knap hoor. Ah, ik krijg morgen een niet wel weer op de markt Het lekker wel gelijke ja. week. Uh, Leo Dries en, en het spijt me en de Nou ja. Hallo! Dag! Oh, wow. Oh. Ik heb van met tweeën! Oh. Ik heb begonnen met een nieuwe bruin. Dag. Dag Leo. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Maar. Er is geen Echte Janne feest als onze Martin niet is geweest. Oh. Nederland is gek op idioten. En dan heb ik het natuurlijk niet over die beroepsidioten. Zoals een clown... Nee, gewone mensen met een IQ van onder die tachtig. Daar moeten wij hier heel erg om lachen. Je kan het vergelijken met die vroegere kermissen... waar mensen met een afwijking tentoongesteld werden om er om te lachen. Die vrouw met de drie borsten, die jongen met een hoofd als een paard... en iemand die 23 centimeter groot is. Dat werk. En tegenwoordig heet zo iemand briet dikker, een ongelooflijk dom stuk vreten, die de meest belachelijke domme dingen zegt. En daar moet die Nederlander dan heel erg om lachen. Het is natuurlijk om je dood te schamen, maar het kan veel erger. Wij hebben namelijk ook zanger Rines. Rines is, hoe zal ik het zeggen, niet zo slim. Hij heeft die intelligentie. Van een hondendrol. En dan geloof ik dat ik daarmee een hondendrol nog belerig. Enfin. Rienus is een jongen van de sociale werkplaats. Prima natuurlijk dat die eenzellige wasknijpers aan het vouwen zijn. Maar daar hoeven wij niet lastig mee gevallen te worden. En dat doet die Rienus dus wel. Rienus is namelijk zanger. En beroemd geworden met het liedje over Romana op die scooter. Romana is die hondslelijke vriendin van Rinus en mogelijk nog domer dan die idioot zelf. Dus Rinus dit de debiel is beroemd omdat we heel hard kunnen lachen om deze verspilling van zuurstof. Maar wat gebeurt er nu? Rinus is ontdekt door de BBC. Ook in Engeland hebben zij kennis gemaakt met dit foutje van die natuur. Dat stuk zingen genetisch afval heeft een kerstliedje opgenomen voor die Britse zender. Dus heel groot Britannië, Die denkt straks dat Rienisch die gemiddelde Nederlander is. En daar hebben ze uiteindelijk natuurlijk helemaal gelijk in. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Het is toch niet te geloven. Wat een vreselijke humor hebben jullie toch. Of iemand moet op zijn bek vallen... Of iemand moet die goed bij zijn hoofd zijn. En dan maar lachen met z'n allen. Ha, ha, ha. Doodschiek word ik daarvan. Wat een We zijn, mannen, uh, nee. Jan, ik ga even wat voor... Ik ben toch even bezig, Jan. Oh, sorry, Jan, dat je bezig bent. Jongen, jongen, Eén één intro in die hele avond, in die hele klote show, dat het een keertje goed gaat. Op de cue, op de tune, en dan kom jij weer door je hele lullen over die... Martinus. Dat is improvisatie, joh doe dus wat mij. Fijn zeg. Nou, we zijn helemaal in de democratie 66 vannacht. Eh, jongens, het is niet alleen de Sofie in het veld... die is juist onderweg naar Brussel is gegaan... Eh, maar ook kameralist Kees Verhoeven. Want wat is er namelijk Kees Verhoeven, Kees Verhoeven aan de hand? Kees Verhoeven wil een versoepeling van de cookiewet. De wat, de koekiewet. En geeft tegelijk de socialisten een veeg uit de pan... omdat die zich niet langer tegen een downloadverbod keren. Ja, dames en heren. Krachtdadige namen over het internet. En daarom willen we met Kees Verhoeven in het... Het geluid. Een hele goede nacht, Kees Verhoeven van D66. Goedendacht. Goedendag, Kees. Je pleit voor een aanpassing van de cookieswet. Nou, dat is fantastisch. Kun je heel kort uitleggen wat die wet eigenlijk is en wat je dan anders wilt doen? Nou, cookies... Cookies. om daar even mee te beginnen, dat zijn dus uh, bestandjes die op jouw computer gezet worden op het moment dat jij een website bezoekt. Ja. En die onthouden wie jij bent. Uh, en sommige cookies zijn goed, cookies? Want die, uh, die werken gewoon uh, in de hand wat je eigenlijk wil bereiken. Maar sommige cookies zijn slecht want om, jou, om jou is helemaal precies uh, ja. zeg maar, te kunnen laten aansluiten op advertenties en andere commerciële behoeften. En, ja. en, en, en maar kijk, dat, uh, en, en, tegenwoordig hebben ze dus met de wet uh, verankerd dat als je op een website komt dat er opeen staat... Uh, wij gebruiken cookies, accepteer je het, ja of nee? Zo en dan, dan moet je op dat. ja drukken, anders kan je niet op die website, dus er is ja. eigenlijk geen, ja. geen reetje veranderd. Nou, jawel. Kijk, die wet die zei van uh, je moet mensen uh, op de hoogte stellen van en toestemming laten geven voor het gebruik van cookies. Ja, maar cookies. er waren zoveel uh, web, websitebedrijven en andere organisaties die, die zeiden van ja, dit is niet te doen. En ja, internet neer, zagen steeds die, die, die, die, die pop-ups en ja. die werden daar gek van. Dus toen dacht ik, na een aantal van dat soort partijen gesproken te hebben... daar moeten we toch wat voor kunnen bedenken. Kijk, en daar en komt het uh, idee van Kees. Het idee daar komt Kees. het uh, idee van namelijk dat je een onderscheid moet maken... tussen cookies die echt puur nodig zijn om een website goed te laten kunnen werken. Ja. Waar we allemaal belang bij hebben, dus die moeten we gewoon toestaan... zonder dat je daar toestemming of pop-ups voor nodig hebt. Dat, dat is de niet-pop-up cookie. Inderdaad, ja. niet-pop-up cookie. Ja, en nu? ja. hebben we. Ook nog cookies die jou dus volgen om commercieel belang te dienen van Precies. grote spelers om advertenties te en verkopen. Voor die en cookies? daarvoor moet je wel toestemming blijven geven. Oké, okay. en nou denk ik, in mijn domme oude wens Ik Zijn er nog mensen wakker nu? Ja, ja nou, nee, nee, ja, nee, maar, nee, maar ja, dat is heel goed. Wij Jan bedrijf. die snapt. dat ook Ik snap het ook, maar ik denk dus eigenlijk iedereen die informatie over mij verzamelt... of je dat nou wil gebruiken om mij commercieel te trekken of wat dan ook... Of alleen maar om, om wat voor redenen... Het is toch allemaal jij, hetzelfde? Uh, steeds... Nee, het is niet hetzelfde ja. hoor. Kijk, als jij bijvoorbeeld naar een website gaat om bijvoorbeeld dingen te kopen, een thuiswinkelwebsite, ja. en jij uh, klikt drie producten aan en aan het eind van de rit wil jij gaan afrekenen, dan zijn de cookies nodig om ervoor te zorgen Precies. dat dat onthouden is wat in je winkelmandje zit en om te zorgen dat jij online kan betalen. Dus dat, dat zijn goed. de cookies die je moet hebben? Zo is dat. Maar als jij dan nou vervolgens een keer gewoon op een vrije middag zit te, uh, zitten te, te kijken op een website van Vissingels ja. en je gaat vervolgens naar een andere website en je ziet dan eens alleen nog maar advertenties van Visingels... Oh. dan is dat natuurlijk op zich wel bedoeld om jouw persoonsgegevens, om die commercieel te benutten. En daarvan vinden we dat persoonsgegevens zijn uh, op zich best als je die gebruikt. In maar de praktijk, Kees, hoeveel, hoeveel keren is ook, minder eh. per dag met, als ik, met, met mijn uh, uitgebreide surfgedrag natuurlijk. En als je de hele ja, dag op het ja, internet ja. te surfen... Ja. Hoeveel minder keer ga ik per dag zien dat het, deze website gebruik maakt van cookies? En of ik dat even goed wil vinden? Nou, veel minder keren, uh, omdat er namelijk heel veel cookies gewoon de cookies zijn die je nodig hebt om een website te laten werken. En dat er ook nog veel cookies zijn die nu zeg maar worden uh, uh, om de, het kleedgedrag van jou te ja, worden. Ja, je, je had het volgens mij ook over de cookies die statistieken bijhouden, maar dan ja. anoniem. En dat vind je ook ja. goed. Dat vind ik dat dus vind het ook niet prima. Goed. Dus het, het, het, het grootste deel, Nou, laten we zeggen 90%, misschien is dat een aardig uh, getal... 90% van de cookies vallen gewoon in de categorie die, uh, die prima zijn. Ja. Uh, dus dat scheelt een heleboel uh, pop-ups, maar het maakt het voor bedrijven en eigenaren van websites ook veel beter mogelijk... ...om uh, ervoor te zorgen dat zij gewoon op een normale manier hun uh, product kunnen aanbieden. En Kees, weet je wat voor cookies je ook hebt? Dat als je dus naar een, uh, uh, een, een vliegbedrijf gaat hè, om te ja. kijken wat een, uh, wat een ticket kost... Ja. Dat, ...en dan uh, ik kost die 600 euro en de volgende dag denk je ik ga toch nog even kijken... ...en dan kost die 700 euro omdat ja, je, onthouden je het heeft dat je er al een keer bent geweest. Hè? Ik zal het je nog sterker vertellen. Ga je het sterker vertellen? Ja. Als jij vaak op websites zit waaruit blijkt dat jij uh, uh, wat, wat, wat spenderend gedrag vertoont... je yeah. meer geld uitgeeft... ...dan yeah. krijg je hogere prijzen te zien bij uh, vliegwinkelbedrijven... Dat is niet ...dan wanneer je dat niet doet. Nou ja, dat zijn dus de cookies waarvan wij zeggen... Dat gaat wel heel ver. Dat is een soort PvdA. bekijken op koekies. Dat is de zwaarste schouders en stevigste lasten. Over de PvdA gesproken trouwens. Die pak je dan weer aan. Ik koekjes hebben ook leuk om allemaal koekies te hebben. monster? Nou ja, frontale aanval op de PvdA. Die gore socialisten. Want wat zijn ze niet langer tegen. Ze zijn er niet langer tegen. Je mag van de PvdA niet zomaar alles downloaden. De schofte. De plunder. De ja. van het internet. Ja. Nou, een, superlatieve schieten tekort, ja. hè? Want uh, wat hier gebeurt. Nee, de PvdA, ja, laten we dat dan toch maar even vaststellen deze ja. nacht. De PvdA heeft natuurlijk echt de draai van de, de, draai van de eeuw gemaakt, zo ongeveer. Door ja. gewoon lekker te zeggen: Nou, weet je wat, we vinden een downloadverbod. Uh, en ook het blokkeren van websites. Dat vinden we eigenlijk toch wel een goed idee. Niet te geloven, nou. toch? Ik wist niet wat ik meemaakte. Zeg Kees, maar kun je mij dan nog even één keer uitleggen... waarom het eigenlijk heel slecht is... dat mensen hun auteursrecht willen beschermen? Of hun eigendomsrecht? Ah. Nou, kijk, het beschermen van auteursrecht, dat is prima. Kijk, iedereen oh, er is, er is anders, als, als, als, als mijn shit gedownload wordt zonder dat ik er toestemming voor gegeven heb... is dat toch echt niet aardig? En als, nee. ik, en als, als ik mijn oh. rechten wil beschermen, dan zal ik dat moeten verbieden... want anders kan ik mijn recht niet beschermen. Zo simpel zit het in elkaar. Nou, dat kan dus wel, Jan. Want er ja. zijn heel veel manieren om ervoor te zorgen dat als jij iets gemaakt hebt... Een, een film of muziek of wat dan ook. Ah, hij heeft ook over blote wijf op, op foto. Uh, maar oh ja? dan kan je wel zorgen dat jouw product aangeboden wordt op internet. En er zijn nu zo weinig uh, uh, zeg maar mogelijkheden om als consument betaald uh, muziek te downloaden. Ik kan eigenlijk oh, alleen maar via met... iTunes of Spotify. Oh, dat is heel moeilijk, ja. En verder, uh, films is al bijna niet aan te komen op uh, ja, Dus het, het aanbod legale nou? content op internet is gewoon heel slecht. Oh, dus oh. omdat het aanbod legale content op internet te klein is, is een downloadverbod uitgesloten. Juist, en als je een downloadverbod wil gaan toepassen, dan betekent dat dus gewoon dat je naar mensen, uh, individuele gebruikers, op de computer gewoon gaat kijken wat zij precies allemaal downloaden. Kortom, duik je gewoon midden in die huiskamer en ga je gewoon ja. kijken wat voor dataverkeer dus nou, dat is. dat willen wij gewoon. Ja. Dus een soort internet afluisteren. Ja, internet afluisteren. Dus dat vinden wij geen goed idee. Het ja, is natuurlijk God. wel van belang om ervoor te zorgen dat mensen die iets gemaakt hebben hun geld krijgen. Daar hebben wij ook allerlei ideeën voor, maar een downloadverbod is niet. En daar zijn er in. ook allerlei collega-partijen van je die zich er ook heel druk over maken. Maar die maken zich dan vooral heel erg druk. En die maken het onderscheid, wat ik op zich wel interessant vind. Tussen de kleine, de kleine downloaden, we zullen maar zeggen, de kleine, de kleine Jatmo. Ja. die gewoon thuis in dit akkermuidrotte is. Ja, Roos ja, ja, ja, ja, is wel zo'n zo type kleine downloader. Nou, ik geef dat eerlijk toe, hoor. je, ja, zit gewoon lekker thuis, je hebt ja. Denkt, ik, ben kleine, ik, ben kleine, ik wil ook Ice Age 5 kijken, weet je wel, dus huppakee, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus rommel je lekker op de nieuwsgroepen met elkaar, maar de grote downloaders, god mag weten wie dat dan zijn, die moeten nou, wel die bestaan, aangepakt worden. Die bestaan dus helemaal niet, dat oh. is echt een, een mis, misverstand. De grote downloaders, daarmee wordt bedoeld de, de, de Pirate bay de van deze ja. wereld, dat bit juist. Maar dat, dat zijn doen. geen grote downloaders. Nee. Dat zijn eigenlijk grote uploaders. Die hebben namelijk alle mogelijkheden uh, op een rij gezet. om mensen dat te kunnen laten downloaden. Dus ja, iedereen juist. die dat aan wil pakken. ja, die geef ik groot gelijk. Maar dan moet je niet zeggen dat zijn de grote downloaders. Nee, want die ze, je, ze maken alleen maar een verbinding. dat jij ergens anders die shit kan halen. Dat is eigenlijk het Ja, wat uiteindelijk, is. uiteindelijk is downloaden. dat zijn altijd gewoon de mensen in de huiskamer zoals jij en ik. De grote downloaders en kleine downloaders, dat zijn allemaal individuele gebruikers. En als je dan bijvoorbeeld. Ja, die willen we niet aanpakken, dan zeg je dus eigenlijk, we willen helemaal geen downloadverbod. Dus het is een soort nep-onderscheid wat er gemaakt is, om er toch maar een soort downloadverbod te willen. Uh, waar ik eigenlijk van zeg, ja, dat, dan heb je toch niet helemaal goed begrepen hoe het precies zit. Dus ik ga volgende week uh, even een motie indienen. Even een motie. Dat de PvdA ook gewoon duidelijkheid kan scheppen over wat ze nou eigenlijk precies willen. Want gelijk... als ze gewoon een downloadverbod willen, dan moeten ze dat gewoon zeggen. Dan weten we dat. Uh, maar als ze het niet willen, ja, dan kunnen ze misschien toch nog uh, een draai weer terugmaken. Want dan kan de PvdA zeg maar hun, hun, hun ja. fout eigenlijk weer rechtzetten door te zeggen we zijn toch tegen een download. Ja, dat ze, dat ze dus uh, weer terugdraaien. Ja, dus dat dus uh, de, de PvdA die draait door. Ja, een, precies een dubbele draai. Waarom zou de, de, de PvdA dat doen, denk je? Ja, wat maakt het er zo nog uit? Nou, je? ik kreeg, ik, ik weet het niet zeker, maar ik kreeg tijdens het debat wel het idee dat de woordvoerder van de PvdA toch wel een beetje schrok van het feit dat iedereen bovenop hem dook. Oh. Uh, en dat ze toch zoiets van, ja, is dit nu eigenlijk wel precies de bedoeling van wat we willen? Dus... Uh, ik denk dat het misschien toch sprake is van begripsverwarring of een misverstand. Ja, ja, ja, vast. Begripsverwarring en een misverstand bij de PvdA. Nee, hoor, Kees, het is gewoon een vervelende club, mensen. Nee, hoor, dat zeg ik niet. Kees, mag ik nog wat vragen aan je? Ja, Van doe persoonlijke maar. aard. Ja, ja, ga je gang. Download jij wel eens iets illegaals? Nee, eigenlijk niet. Ach, Kees, uh, eigenlijk niet. Als je niet op. Heb je nog nooit een, een serietje gedownload? Nee, dat is nou eens, dat is nou eens leuk. Ik bedoel, uh, we, doen, we doen allemaal alles iets waarvan we denken... Nou, maar ik ben op internet uh, eigenlijk altijd een beetje zo... Ik, ik, gebruik, ik gebruik mail en websites en ik volg het allemaal wel. Maar uh, series en muziek downloaden, dat, uh, dat doe ik eigenlijk niet. Je inhaleert ook niet zeker. Wat zeg je? Je inhaleert ook niet zeker. <laughs> nou ja, zeg krijgen we dit weer. ben ik eens een keer gewoon van ongesproken. Van, nee, ik in je... dit geval en dan krijg ik ja. weer het wantrouwen ja, van, van de twee ja, jannen ook mee. Ik geloof jou. We zijn achter je. geloof jou ook. Het meer om het idee van... Jij hebt natuurlijk, omdat je zelf zo ontzettend eerlijk bent... zoveel vertrouwen in de mensheid. Dat is het eigenlijk. Nou, je bedoelt natuurlijk dat... omdat wij vinden dat als je het legale aanbod vergroot... dat we dan denken dat het illegale downloaden vermindert. Dat wordt we wel eens naïef genoemd. Ja, dat wordt wel eens naïef genoemd. Maar ja, aan de andere kant denk ik... Als je alleen maar gaat zitten op keihard straffen en handhaven, dan doe je er dus niets. En het gaat hier om uitgevers, grote platenbaas die op hun rechten zitten. Die denken nou, we gaan niet ervoor zorgen dat er meer gebruikt wordt op internet. Die denken we gaan het vooral afsluiten. Ja, uh, en dat is niet de manier om ervoor te zorgen dat er een nieuw verdienmodel op internet komt. En dat moet er wel komen. Je hebt gelijk, Kees, ja, dus, wat ja. afsluiten uh, doen ze maar in Iran. Dus in in Saudi-Arabië en in in Iran sluiten ze maar dat af. Niet hier. Dat bijzonder zinnige, correcte en duidelijke afsluiting van dit onderwerp. Dat dacht ik wel, Kees. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel erg lullig tegen je geweest. Nee. Nee, in, in, dat opzicht, uh, in dat opzicht heb ik toch een beetje een leeg gevoel aan overgehouden aan deze, aan deze uitzending. Maar, maar ja, ja een het, uh, beetje weet je, geweest. volgende keer beter zeg ik dan. Uh, ja, blijkbaar. Sorry Kees, volgende keer ben ik gewoon weer de oude West lullig tegen hoor. Oké okay, dan. Hey Kees Broeven, dankjewel dan. en Fijne succes morgen. Dag. Dag, dag Kees. Dag. Het Haags Geluid. Man, man, man, die Kees, hè. wat een lekkere fit is Hoi, ook. Wel al. Hoi, de kerel. En trouwens, uh, de liefdespanter die werkt veel te hard en die begint er nou een beetje last van te krijgen. Dagboek van Vanmorgen zaten mevrouw Heemskerk en ik ons af te vragen waarom we eigenlijk nooit meer zin hebben om iets leuks te doen. En nee, dan heb ik het niet over het Oud-Hollands weekendneuken, maar meer over leuke dingen in de sfeer van een gezellig potje fijn karaoken met goede vrienden. Een leuke verjaardag, een wandelingetje in het bos, een keertje naar de bioscoop of met z'n tweetjes uit eten. Na enige harrewark kwamen we tot de conclusie dat we zo hard werken... dat we veel te moe zijn om leuke dingen te doen... en tijdens onze schaarse vrije tijd gewoon liefst met de poot omhoog op de bank willen liggen... met een kalfloze familiefilm op de buis en koffie met pepernoten onder handbereik. Mevrouw Heemskerk pakte er de Volkskrant even bij. Een verhaal van zekere Rutger Bregman. Over hoe we ten onder dreigen te gaan aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is namelijk de volgende tijdbom onder het kabinet Rutte II... dat immers voornemens is het ontslagrecht te versoepelen. Want dat zou goed zijn voor de economie. Net als het uitstellen van de AOW leeftijd tot 67 jaar. In zijn artikel betoogt die Bregman dat verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt alleen bedrijven goed doet. Want die kunnen zo gemakkelijk en efficiënt met personeel aanklooien wat ze willen. Maar het is zeker niet goed voor de werknemer die onder voortdurende arbeidstress komt te staan... en zich continu hoofdbrekers moet maken over hoe hij in godsnaam de concurrentie met al die andere flexwerkers moet volhouden. De gemiddelde werktijd is de afgelopen paar jaar al gestegen naar 48 uur in de week. En 1 op de 8 Nederlandse werknemers, zo staat in het verhaal, zit dicht tegen een burn-out. Bij het bedrijf waar ik tot voor kort werkte... heeft men het nieuwe werken ingevoerd. In de praktijk komt dat neer op kantoortuinen zonder vaste werkplekken... en met te weinig bureaus voor iedereen. Zodat de laatkomer op een andere etage zijn hel moet gaan zoeken... of thuis moet gaan werken, want dat mag ook. Onderzoek wijst namelijk uit dat werknemers dan helemaal het perspectief op werk en vrije tijd verliezen. En dat zulks vooral ten koste gaat van de vrije tijd. Omdat de brave Nederlandse kantoorpik toch zeker de baas niet tekort wil doen, Dus schat. Hoogste tijd, alles bij elkaar, dachten mevrouw Heemskerk en ik. Dat de overheid bij de plannen voor de arbeidsmarkt ook een keer het lot van de werknemer in ogen schouw neemt. Ja, dat is socialistisch, maar die heeft meer hulp nodig dan de aandeelhouders van grote bedrijven. De jongen van de volgende heeft gewoon gelijk. En ik neem volgende week een dagje vrij. Dagboek van de liefdeskant. Altijd al geweten dat Jan natuurlijk eigenlijk een harde, harde socialist bent. Kei, een kei, ah, socialist. Maar maakt het ook uit. Emiel hey, zou trots op me zijn. Wat? Ik zou iets dat je lijkt er een beetje op. Oh ja, nee, ja, jij trekt volle zaal. Nou nah, zeg. Je kan nu gratis bellen aan de hoogte om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond. Dus. De Arabische lente heeft last van een herfstdepressie. En dat is grappig, Jan. Oh! Wat? Want we gaan naar het volgende onderwerp. Dat, dat gaat ook over het Midden-Oosten, want dat staat in brand. En als het Midden-Oosten in brand staat, hier bellen we dan, Jan. Dan bellen we de enige de echte. Dirk Lurdek, goeiedag! Ja, Goedemorgen. Dag, meneer Ik zeg, ik las ergens op Marokko NL dat een belangrijke moslimgeestelijke. een fatwa heeft uitgesproken voor de Palestijn die het Gaza-bestand durft te breken. Is dat nou niet aardig? Nou, dat is, dat is nieuws, zou ik zeggen. Ja, hè? Ja. Maar denk ja. je dat ze er ook wat van aantrekken daar in, uh, in Gaza? Nou, ik ben daar niet echt optimistisch over. Oh. Um, uh, ja, kijk, het is een, een beetje makkelijk om achteraf je gelijk te halen, maar... Uh, dat, dat dit conflict um, uh, niet was opgelost na de laatste oorlog in 2008, wanneer was het? Een paar jaar geleden. Dat was natuurlijk voor niemand een verrassing. Ja. Dus de vraag was niet zozeer wanneer komt het weer tot een nieuwe uitbarsting van geweld uh, of het daar uh, zo van zou komen. De vraag was alleen wanneer zou dat, wanneer zou dat zijn. Ja. Uh, want we moeten niet vergeten, na de laatste oorlog, vier jaar geleden, is er eigenlijk dat, dat werd toen ook afgesloten met een staart uh, met een, met een vuren. Zij dat het toen twee afzonderlijke uh, uh, verklaringen in zaken een status vuren wa was. Nu, uh, to, to, to, uh, uh, sinds die tijd is eigenlijk helemaal niks veranderd. Er is helemaal niks opgelost. Nee. Ook iemand als Obama, die toen net als um, Amerikaanse president was gekozen... Uh, ...zei binnen de kortste keren dat conflicten zullen oplossen. En die heeft eigenlijk de afgelopen vier jaar ook helemaal niets kunnen klaarmaken. Maar, maar meneer Leurdijk, is dat niet een beetje het hele probleem dat het, dat het gewoon niet oplosbaar is? Gewoon niet? Gewoon onmogelijk, ja. Of, ja. of een van die twee uh, groepen, die moeten ophouden te bestaan. Ja. Of de woestijn in ja, ja. de Chinaï woestijn intrekken, dat kan ook. Ja. Ja, maar, maar is het ja. op te lossen? Nou ja, kijk, maar wat is het alternatief? Er zijn twee opties wat dat betreft. Dus we, gaan, we blijven voortleven met de situatie uh, van, van nu. Dus uh, voortdurend weer een oplevering van het conflict... Of um, ja, uh, het andere alternatief is dat er toch langs de weg van diplomatie, diplomatieke inspanningen een oplossing moet komen. Er is geen alternatief. Maar er is nu eigenlijk met het staak het vuren een wisselende bericht. Hè? Toen het van kracht werd, toen dansten de mannen van Hamas in de straat... en er was vuurwerk, ja, want man, man, gewoon, man, nee. hadden we een schitterende overwinning behaald. Ja, maar ja, nu ja. eigenlijk, uh, naar na, na nu blijkt, is er eigenlijk ook helemaal uh, voor beide kanten... zijn er geen voorwaarden of wat ook gesteld of geen ja, concessies gedaan. Maar is kijk, maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Het gaat hier alleen maar om een afspraak om een staak te, zaken een staak te vuren. Ja. Dit heeft helemaal niks te maken met het oplossen van het onderliggende conflict. Nee, gewoon even niet knallen, dat is alles. Ja, even niet gewoon Er is helemaal niks opgelost. Dat zeggen we niet en als wat, je ziet, en als de... je ziet hoe, hoe, hoe, hoe daar her en der in de wereld er al opgewonden over, over, over gedaan wordt... ja, dat is een volstrekte miskenning van de realiteit op de grond. En de realiteit is dat het conflict niet dichterbij een oplossing gekomen is. Maar eh, wat we nou voor, vorige week ook al binnenviel was... Eh, er zijn natuurlijk ook mensen die er helemaal geen belang bij hebben... om dat, dat conflict op te lossen. Bedoel, Iran is erkend leverancier van wapens aan, aan de Hamas. En, uh, en, en Egypte nou, is nou ook niet bepaald uh, Israël vriendelijker geworden... schat ik zo in, onder een ja. bewind. Uh, is het niet eigenlijk erger dan het was? Nou ja, erger dan het was, kan ik me anders voorstellen eerlijk gezegd. Het probleem is inderdaad... Dat, dat dit nog niet eens zozeer een conflict is tussen, laten we zeggen, Hamas en Israël. Maar je hebt helemaal gelijk, op de achtergrond speelt de relatie tussen Israël en Iran natuurlijk ook mee. Je kan die, al, die, al, die, al die conflicten in de meo's, oosten kan je nauwelijks uh, van elkaar uh, losmaken, los zeg maar. En dat geeft ook aan hoe beladen die situatie is. Het is hier niet alleen maar, het gaat hier niet alleen maar over het conflict tussen Israël en Hamas, maar ook over het conflict tussen Israël en, um, en, en, en, en Iran. Maar bijvoorbeeld maar bijvoorbeeld ook met de Egypte. Egypte wordt natuurlijk nu gezien als de architect van het staakt het vuren. He, de, ja. de moslimbroeders die, die, die ja. zichzelf als een soort vredesduif opwerpen. Maar ja, aan de ja. andere kant kan je ook wel zeggen... Uh, onder, ...onder de Mubarak was het niet echt best. Maar die had in ieder geval tegen Israël gezegd... ...ja, we gaan even geen, uh, geen problemen met elkaar hebben. En uh, die Morsi, die gozer, die, die uh, heeft het alweer over dat de Joden dus zee gedreven moeten worden. Ja, maar kijk, maar dat is ook veel te snel geroepen dat hij nu de grote vredesmakelaar is. Nogmaals, het gaat hier maar om een staakt het vuren. En op zichzelf was het wel interessant om te zien dat ook iemand als Morsi inzag... dat nu voor de korte termijn... of dat, dat zijn opstelling voor de korte termijn... gelijk was aan de opstelling van Obama. Beiden hebben ze druk uitgeoefend... op hun beide partners in het conflict, zeg maar... om te stoppen met, met, met het geweld. Maar nogmaals, dat is alleen maar een afspraak... voor de korte termijn. Een afspraak die zeer beperkt is. Uh, ik bedoel, morgen of overmorgen... Het, het kan het conflict zo weer uitbreken. En een vraagje over die Morsi, want... Uh, die, uh, wat weer? Zijn. Hamas uh, die schoot 500, uh, en nog wat van die groepjes 500 raketten per week op Israël af. Israël zei op een gegeven moment, het is weer genoeg. En die begon terug te knallen naar nou, uh, ja. burgerdoden, et cetera, et cetera. Ja. Ja. En uh, toen werd er uh, van alle kanten groepen. Ja, dat is toch ook wat. Eerst sluiten die Israëli uh, alle grenzen af en dan bombarderen ze de burgerbevolking. Waarop ik nog antwoordde van ja, maar de grens naar Egypte is ook op slot. Waarom gooit Morsi die dan niet open als Palestijnse vriend? Ja, nou ja, ik heb begrepen dat daar dus wel afspraken over gemaakt zouden zijn. En dat Israël ook heeft toegezegd dat men bereid was om met dat idee mee te gaan. Maar weet je wat nou het gekke is? Dus na al die opgewonden berichtgeving over, over een tot stand komen van het staat tot vuren... heb ik niets meer gehoord nee. over, de, over de voorwaarden... Die, nee. waarover beide partijen een akkoord zouden zijn, zijn, ge, uh, zijn geworden. Dus ik weet even helemaal niet. Nee, ja, hem We, even we, we weten gehouden. het gewoon niet. Nee. Uh, uh, maar in ondertussen, uh, thuis bij Hosni gaat ook niet zo lekker, want die, die staat weer op gespannen voet met de, de rechterlijke macht in Egypte. Is het ja, niet? ja. Ja, ja, kijk, en dat geeft ook aan hoe kwetsbaar de situatie in, in, in, in Egypte is... met alle mogelijke consequenties voor de opstelling van Hamas. Want als mosie zo belangrijk is voor de opstelling van Hamas... en er zou vanaf komende dinsdag als er weer grote demonstraties plaatsvinden in, in Egypte... en zijn politie zou dan weer onder druk komen te staan... ja, dan heeft dat onmiddellijk ook weer, kan dat ook weer negatieve consequenties hebben voor de opstelling van Hamas... en zijn we dus weer even zover als, als aan het begin van, van het laatste conflict tussen Hamas en Israël. Benieuw we hebben al een keer een beetje cynisch hier. Nou, we hebben een aantal keer cynisch gedaan over die Arabische lente. Maar als je nou toch alweer uh, terraangas uh, op dat Tahrirplein ziet... denk je, nou, we hadden eerst een militaire dicta dictatuur en nu een islamitische. We, ja, zijn er niet ja, even, we zijn er niet echt veel mee opgeschoten, nee. he, wij in het Westen. Maar, de gewone nee, je... Egyptenaar ook niet, trouwens. Nee, maar <laughs> de gewone je... Egyptenaar. Maar jullie zullen niet, niet kunnen ontkennen dat ik al eerder gezegd heb... Ja. In, in deze gesprekken... juich vooral niet te vroeg nee. over het verloop van de Arabische lente. Zeg in dat kader, ook nog iets heel raars, meneer Leurdijk. Uh, Nederland gaat dus nu uh, Patriot-raketsystemen ja. naar Turkije sturen... om de grens met Syrië te bewaken. Daar heb ik er geen verstand van, hè? Maar is dat niet een beetje raar, aangezien dat het zwaarste wat ze daar hebben... een mortier of een, of een, of een, een handvuurwapen is? Wat gaan, wat gaan we in godsnaam neerhalen met onze Patriots daar dan? Nou... Ja, nou kijk, nee, ja, ook dat is geen verrassing. Want Nederland heeft dat eerder gedaan toen in 19, wat was het, in 2003, ja, nee. aan de vooravond van de oorlog in, uh, in, in, in Irak. Ja, en toen maar, was zo'n bang, ja, maar, voor van de vlieg binnenkomen de raketten van, van, vanuit Irak. Maar dat gebeurt allemaal in het kader van ons, van ons lidmaatschap van de NAVO. Nee, dus dat begrijp dat ik uitdekken? wel. Maar, ja? dit, maar kijk, kijk, kijk, symboolpolitiek kennen we, kennen we natuurlijk wel, hoor. Maar het punt is natuurlijk... Eh, Saddam Hussein die was natuurlijk ook boos op, eh, op eh, Turkije... want vanuit het grondgebied daar gingen ze dus ook Irak aanvallen... Dus toen zei ook van, jongens, ik schiet een pak schuts op jullie af. Nou, dan heb je nog wat aan zo'n Patriot-systeem. Kijk, die Assad is helemaal niet bezig om Turkije aan te vallen. Af en toe flikkert alleen een mortier neer. En een Patriot tegen een mortier, dat helpt niet eens. om nog even losberen van het feit dat die mensen in Turkije over het algemeen... ze zijn heel erg aardig tegen ons in de laatste tijd. Nee, nee, nee, nee, dat is waar. Maar er is goed, is van, dan blijven die takken van Patriots af. Ja, als je mij vraagt. We moeten de defensie we moeten defensie centen. Weet je wat het kost meer allure dat. Een zo'n pijp in Daar Dan gaan we onze belasting zetten. er zijn 95.000 BB-uitkeringen in één keer zo. Ja, alleen maar om nou ja, een voor jullie die beslissing is nog niet genomen. maar goed, het zit er dik in voor wij dat u dat verzoek formeel is voorgelegd aan de Kamer. het probleem is dat ik niet kunnen weigeren. Sorry? We kunnen niet weigeren. We zijn een van de drie landen in de wereld die Patriots heeft. En, als, ja, ja, ja, ja. en dan we zitten bij de VN. En als Turkije zegt ik wil Patriots, dan moeten we ja. komen. Nee, maar dit heeft, nee, nee, wacht even. Dit heeft niks met de VN te maken. Dit uh, NAVO, de sorry. Navo Navo. Maken. Navo. Maar als, ja, ja. als, als lid, lid van de NAVO en zij roepen Patriots, dan moeten we leveren. In dit geval is Nederland een van de kandidaten inderdaad om te leveren, precies om de reden die je net aangaf. Ja, ja wij beschikken nou toevallig over die over Als die we die tanken. dingen nou verkopen, we moeten toch bezuinigen op Defensie, en als we dat nou verkopen, kunnen ze de... ons nooit meer vragen of we met ja. die troep komen. <lacht> nee. Dan heb je ook wel, dan ja. heb je wel weer een paar mooie, mooie, mooie wapensysteemen. Hennis, als je luistert, verpas die Patriots alsjeblieft. Hou het, onze tanks, zou, willen onze tanks dat, houden. Ik ja. zou dat idee eens voorleggen aan Politiek daarna. Ga ik doen. Ga ik, dat gaan we gelijk doen. Meneer Leurdijk. Mag ik u hartelijk danken voor uw kennis weer? Ja. ja. We, we zijn een stap verder gekomen, nee, want het Midden-Oost is een maar... zootje blijft een Dat ligt zootje. niet aan u, hè? Maar dat, dat ligt niet, niet aan u. Aan. Nee, hoor. Nee, okay, we nemen ja, het dank. u niet kwalijk. Zeker niet, ja. zeker nog. eens is een hartstikke dankbaar. God, nee, maar het is nee. niet dat we bellen en dat we denken we gaan even met oom met, met, met en dik even conflict oplossen. Nee, nee maar ik, nou zie je... wel, ik zie al wel, wel, wel weer uit naar na het, na het volgende gesprek. Hartstikke fijn. De, de, de, de wereld is instabiel genoeg. Binnen de kortste keren hebben we het weer over volgende. Oh, Welk land hebben we het de volgende keer over, meneer Leordijk? Wat denkt u? Nou, wie weet, Syrië is ook nog niet klaar nou, ik, ik, ik zet mijn centjes op Jordanië, want daar gaat het ook nog niet ja, goed. Ja, ik denk dat. Ja, we, da zult, ja, dat doe ik mee. En wat zeg je? wat denken jullie van Libanon? Oh, God, oh ja, ja, ja, ja, ja, Libanon. Nee, ik hou het toch op Jordanië. Nou, we, in ja, ieder geval, we bellen binnenkort je okay. weer. Ja, tot ziens, ja, meneer Leurdeck. Meneer Leurdeck, dankjewel. lekker. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Oh, wat een geleuter. Ja, jullie hoorden net al, Dick Leurdijk, over dezelfde situatie. Maar goed, uh, lieve naïeve schatjes van me, het is me toch wat daar in Egypte. Nou, oh, nou, nou, oh, no, no, Wat no, waren no. jullie toch blij dat die boeven van Mubarak weggingen. En eindelijk democratie, gilder ze van vreugd. Ja, nu zit er geen militair dictatuur, maar een radicaal islamitische... En opeens hoor je al die hippies niet meer. Trouwens, nou, dat is niet helemaal waar. Nou, maar. net Sofie, dat je zit, die, die vond het een, toppy, een half uur over door. Als, je, ja, als je luistert, Sophie, was heel erg inzichtelijk, hoor. Ja, uh, en nog bedankt. Ja, dankjewel nog. Uh, waar ben je, Breda, nu? Ja. gratis 0812 en dan geef je mening over de stelling van vanavond. De Arabische Lente heeft een beetje last van hun herfdepressie. Nou... Is het niet enig? Dat is een hartstikke mooie stelling, Jan. Hé, hey, daar heb je Kees uh, van... Ja, Kees. Kees! Hé, hallo. Hé, Kees, Hey, Hé, Ga jij toevallig ook naar het uh, feest van Erika Bennema? Nee, Ik ken je Erika Bennema. Nee, het feest van Erika de... hey, daar komt een grote grap aan. Wat, wat is er met Erika, Erika Benema? Benema? Je moet even de je je radio uitzetten, want je zit in de echt. Oh, nou die, uh, die radio is nu uit. Waar wij zeggen, Casey? Goed. Ja, ik wil het even over Erika Bennema hebben. Dat is goed. Zeg maar even wat over oh. Erika Bennema. Nou, een lekker wij, rustig aan Mooie rondingen. Rustig aan? Ja, ja doe maar rustig aan. Vertel ik had er vorige me... keer nog een liedje over gezonden, weet je nog? Nee. nee. Weet je wel goed dat liedje gaat, of niet? Nee. nee. Mo Moet ik hem nog een keer zeggen? Nee. Ja, doe maar. Lijkt me wel leuk, ja. Wat een gelukkig. Nielsie! Niels. Niels. Niels. Bel door tot het ed 2 nou, als je wel Sjil, iets wil zeggen, mooi, want Niels mooi, is tot ja. nu toe een beetje ja. stil. Ja, nou, Niels! Dat is ook wel eens fijn dat Niels stil is trouwens. Nielsie! Nou, gaan we, gaan we. Niels weg met Niels. Ah. Ja. Ja. Ah, ja, dat was nieuws. Dat was nieuws. Ja! Oude Zoderveld! Ja, de in de duinie. Ja, precies, oude Haagse kreeuwlelijk. Hoe is het? Ja, een beetje nuchter. Ja, zeker. 0801-2, als je uh, ook ons wil uh, spreken. Uh, zegt Zoderveld, uh, vertel eens: heb je nog iets, een idee over de stelling? Of heb je het allemaal niet gehoord? Ja, nou, natuurlijk heb ik dat gehoord. Nou, vertel de eens De enige oplossing is dat Israel zich eindelijk houdt aan de afspraken van de VN. Dat ze zich terugtrekt aan de geest van de oorlog van 1967. Zoderveld, uh, blijf je. En dat probleem is met de Palestijnen. Eindelijk recht voor de, de Palestijnen. Oh, ja, het is niet te verstaan. Ja, ik, ik blijf met en gok, maar, ik blijf blijf gok, een Fred gok, maar... Het lijkt wel of Fred Rutte aan de telefoon ik do, ik hebben. Doe even, ik doe even een gok, maar ik denk dat hij iets heeft... ...eindelijk recht voor de Palestijnen, zegt hij, ja, ja. Zei hij dat? Ja. Ja. Uh, uh, Zorneveld en de Groetjes. Wat een geleuter. Paul, ben je daar? Paul. Hé, hey, echt Janne. Hey, Hé, ja. echte Paul. Ik zou nog even graag de uh, oplossing willen doorgeven van het radiospel. Ja, lijkt me een goed idee. Ja. Michel Morsi de storm. ik zou het niet weten. Is het goed? Ja, het is goed gefeliciteerd Paul. Hartstikke gefeliciteerd. Jij hebt het enige echt echt echt dat doet dat jij ik het enige echt echt echt enige echt echt echt enige echte echt enige echte echt enige echte echt er bel 0121 als je overigeelde stelling van vanavond. De Arabische lente heeft last van de herfstdepressie. Heb je daar ook nog een idee over Paul? Zeg je voor mij een T-shirt dan hang ik even lekker op. Wat die? Hij is een Joep. hè? Ah je hebt ook. Maar alles succes met jongen. Wat een geluk. Wat een verschrikkelijke man. Hey Joop. Hallo. Hallo Joop. Ah leuk. Ik weet helemaal niet eens waar het over gaat he. Uh, maakt ook niet uit Joopie, dat weten wij ook niet. Oké okay, dan, uh, dan heb ik het antwoord erop. Nou kom maar op. Nou we gaan gewoon nergens meer aan betalen. Ja, dat vind ik een goed idee. zeker weten Jopie en vooral aan die goedkope pakken wijn. Nou, dat zeg je dus ook als dat gratis bag. Ja. Hey, en die halve liter, uh, de halve liter nou Niet in de koelkast, hè? Niet koud. Dat is niet lekker. Jopie, Jopie, hé, Jopie. Goed. <laughs> hey, hey, Oké, okay, Toppie. Ja. Wat is een geluid. We hadden nu toch een leuk, leuk echt actueeltje kunnen uitzenden. Wat is wat wel met, die je ja, het is leuk om het volk een beetje... Dat is precies het de, de democratieprincipe van deze. Nou, dat je moet het volk op. af en toe aan het woord laten. Ja. Uh, wie hebben we nu? Niels hier weer? Ja, dat is echt een Niels. Uh, ja, ja, een Niels, Goed, wel leuk dat nee. je was er Wat is met je telefoon, man? Doe er eens een keer normaal te niks zeggen als wij een telefoon hebben. Ja, nou, dat uh, kon ik niks van doen. Ah, nee, maar maar, uh, ja, Jan, maar, ja. Jan Heemskerk, ja. Ja. ik uh, wilde eigenlijk op het radiospel naar heen gaan, maar die antwoorden zijn al gegeven nu. Ja, ja. nou, wat, wat is de vraag Maar nu? Ik heb hier een uh, kleine kutchinees naast me zitten. Nee, nee, nee, op, hoor. En wat, die, uh, ja. die zei iets over de storm en iets over Egypte, geloof ik. Je hebt een kleine kutchinees naast je zitten. Wat zijn dat voor praatjes, zeg? Ja. Een kleine kutchinees. Nou ja, doe eens even. Geef een de, de Chinees, Chinees breven. Ja, ja, jij roept die, die Jelmer toch ook een kleine kutkabout, ja, ja, maar dat, maar is, dat, is, Jan, is, dan dat is gewoon. Zo, dan mag die Chinees naast nog een kleine kutchinees noemen? Ja, Jelmer het, heeft een, een, een verticale handicap. Het, is het een meisje of een jongen Chinees? Trouwens, de Chinezen hebben ook een verticale handicap. Je mag een meisje Chinees. Je mag een topgrap, jongen. Ik ben Niels, even iets aan het uitleggen over Je mag... Je wil je Chinees hebben spreken? Ja, leuk. Want je mag meisjes nooit een kutchinees. Ja, ik geef die Chinees even. Ja, leuk. Ja, welkom hier, Chinees. Hi, Chinees. Ben je echt Chinees? Half. Hai, half Chinees. En vind je, ja. vind je het niet vervelend dat je vriendje je kut Chinees noemt? Ach ja, ik ben wel wat gewend. Ik zou het direct uitmaken. Niels lijkt me sowieso toch een man met weinig vooruitzichten. Ik zou hem gewoon wel onmiddellijk uitmaken. Hey, en, ja hoor. En, en, en vind je Chinees eten ook lekker? Ja, ik wel. Oh, mooi. Ja, hartstikke niet. goed. Nou, Dank Wat een geleugde. Jezus, Mina. Wat een verschrikking dit. Sebastian. Sebastian. Oh, ik hoop dat we... Misschien... Ja, hoi. Ja, dat wordt een doodbedreiging. Nee, het nee, is nee. trouwens geen kut Chinees. No. Het is een poep Chinees. Oh, dat is dat... een ja, ja. Verder ben ik het eens met de stelling. Je bent het oh. eens... Ah. Wacht, stelling. Ja, jongen, ja. doe jij even het inhoudelijke dingetje. Nee, doe jij maar. Zo jouw stelling. Oh ja, Sebastian, ben je het eens met de stelling? Uh, hoezo? Ja, ik hoopte dat jullie niet inhoudelijk erop in zouden gaan. Oh, ja. Oké, okay, nou, ja, dan, gaan we, dan gaan we gewoon even verder, joh. Ik wil gewoon even aardig zijn. Ja, jij ja, gelijk. Wat zie de groetjes? Ja, wat ja. een leuker. Dus. Nou, uh, ben je het, Peter. Hoi. Um, met Peter in Maastricht. Oh, um, ja, de Arabische landen die hebben Arabische zomer. Want er worden steeds meer uh, moslims geboren in Europa. En ze fokken als de konijnen. Het volgt maar door. Ach, ze, echt, hebben echt, dan, echt. ze hebben al halal woningen, halal Die van. hebben Arabische zomer. Ja, het gaat goed met ze, dat zeg je eigenlijk. Uh, ja, het gaat goed met het veroveren in, in Europa. Uh, van, ja. van, van, van onze woningen, onze vrouwen. Ze pakken onze vader. als je wat te vertellen hebt ja, bij de echte Jan. E e e e die vrouw zit ze in een extra grote woonkeuken. Nee, ja, ik, eh? ik heb hier geen zin Ik, heb, ik heb hier niet zo zin in, joh. Oh. Nou, Peter, Peter zo... dank je wel, hè? Wat? Nou, laten we even leuken. een pakje gaan aanneuken, zeg, Jezus. Oh. Ik blijf er toch bij dat, dat, dat dit onderdeel net zo goed ingeruild kunnen worden... voor, voor een verhelderde nee, interview verkeerd. met een bekende Nederlander. Nee, maar je bent gewoon een beetje een probleem voor jou, is Jan. Ik ben een stoppen. Uh, ja, en, en daarbij is het ook niet zo interessant voor onze luisteraar... dat we dan dat verhelderde interview niet uitzenden. Het is een beetje amateuristisch wat je doet, zeg maar. maar toch, ik Ah, je hebt gelijk. Ah, ik vind het gewoon aardig om een keer de, de bevolking te laten praten... en we geven ze een, een stelling en ze mogen reageren. Waarom niet? Hé, hey, wie hebben een we volgende week, Jan? De gast. Ja, dus dat niet uh, Joost Nie Muller is, vreed ik mijn hoed op. Nou, dat is Joost Niemuller. Uh, Joost Niemuller, uh, die uh, komt bij ons. Uh, en, die, en, en Die heeft een boek uh, waarin hij tien deskundige wetenschappers over het immigratieprobleem heeft. Dat ga wow. ik deze week lezen. Het heeft iets, ongeveer iets van 798 nou, miljoen Nou, en daar ook een keer pagina's. wat te doen. is ook wel lekker. In ieder geval, Joost ja, uh, Niemuller, uh, volgende week hier ja, bij ja, Janne. Leuk. Hij is ook schrijver van uh, de website Dagelijkse Standaard. En van boeken die je kan kopen, maar daar hoor je volgende week ja, wel meer hey, over. Ja, hey, want hey, Sophie wil een leuk mensen in. Zoveel hier in het veld. Ja, ja. Hartstikke leuk dit. Het is toch ding. gekker dat die mensen van D66 zo misleid, maar toch zo aardig vaak. Het zijn allemaal schatjes. Dus het zijn allemaal schatjes. En voor je het weet, hebben we niets meer te zeggen in dit land. Zitten we in een grote Europese droom, Jan. Ik vond jou trouwens scherp en sterk vandaag. Mag je dat nou, ook... Nee, maar ook meestal... Wel nee, maar dat is wel waar. Nee, maar meestal <laughs> gaat, de, gaat, de, gaat de microfoon uit en dan zegt Jan, waar was je? Ja. Maar, maar vandaag zeg ik gewoon waar iedereen naar luistert. Deze 224 luisteraars waar die per ongeluk aan staat, Jan. Je was sterk bezig. Ik wou dat ik voor jou hetzelfde kon zeggen. Dan had ik het zeker gedaan. Ja, ik had niet helemaal mijn dag. Nee. Houd alsjeblieft op, ik was als ik goed, Jan. Oh ja, Nou, In ieder geval, tot volgende week bij de Echte Janne. Want volgende week maken we er weer wat leuks van. En met Joost Niemuller. Doet lang in dit vol van die tijd. Dat is nu bijna klaar. Wil je nog iets kwijt, Jan? Niet gaan tellen. Ik heb er wel zin in met Joost Niemuller. Lijkt me een goed Jongen, Je hebt er wel zin in. wat Nou, In ieder geval, tot volgende week bij de Echte Janne. Hou hard en de groep. Tot zover. Echte Janne. Echte Jannen. Kees, mag ik nog een vraag aan je? Ja. Van persoonlijke maar. aard, download jij wel eens iets illegaals? Nee, eigenlijk niet. Ach, Kees, uh, eigenlijk niet als je niet op hebt. Heb je nog nooit een, een serietje gedownload? Nee. Ben je inaleert ook niet zeker. <laughs> nou ja, zeg, krijgen we dit weer.